Doral Megens met het NOS-journaal. De gezamenlijke studieschuld van ex-studenten is vorig jaar opgelopen tot recordhoogte. 11,2 miljard euro. Dat is bijna een miljard meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen van DUO, de dienst Uitvoering Onderwijs. In 2009 was de studieschuld nog ruim 4,5 miljard. Pas volgend jaar is te zien wat de invloed is van het nieuwe leenstelsel op de omvang van de studieschuld. Studentenbonden zijn bang dat de schuld alleen maar toeneemt. Volgens hen lenen studenten steeds meer en ook steeds vaker het maximale bedrag. In Canada worden in de provincie Brits-Columbia enkele grote farmaceutische bedrijven voor de rechter gedaagd. Ze zouden de verslavende werking van zware pijnbestrijdingsmiddelen als oxycodon hebben gebagatelliseerd. Dat zou in Brits-Columbia alleen al leiden tot dagelijks drie of vier doden door overdoses... Vorig jaar ging het in heel Canada om bijna 4000 sterfgevallen. De meeste bedrijven hebben nog niet gereageerd op de rechtszaak. Eén ervan zegt de risico's altijd goed te hebben ingeschat. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam is op zoek naar een opvolger... voor hoofdofficier van Justitie van Nimwegen, meldt NRC. Er loopt nog een integriteitsonderzoek naar Van Nimwegen. Maar volgens de krant wil het OM daar niet op wachten. Van Nimwegen werd in mei met buitengewoon verlof gestuurd... Hij zou een liefdesrelatie met een andere hoofdofficier hebben stilgehouden... en de regels voor aanbesteding hebben overtreden. Een dag na Ajax heeft ook PSV zich geplaatst... voor de groepsfase van de Champions League... dankzij een ruime overwinning op het Wit-Russische Borisov. Thuis in Eindhoven werd het 3-0... door doelpunten van Bergwijn, De Jong en Lozano. Vanavond is de loting voor de groepsfase van de Champions League. Het weer, vandaag wisselend bevolkt. In het oosten en noorden kans op een enkele bui. Meest matige noordwestenwind en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen in het noorden een enkele bui, op andere plaatsen waarschijnlijk droog. Temperatuur blijft onge ongeveer gelijk. In het weekend wordt het warmer en valt er waarschijnlijk geen regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Krijgen, dat was wel de bedoeling van de nieuwe tentoonstelling, de expositie van Zandvoort naar de Aardrijk. Oh, waar we gisteren geopend ja, ge ja, ge ja, ja. zijn. Ze hebben het ontzettend ja, ja, ja. druk, de mannen, nog de oude mannen ja. van Le Mans. En, uh, dus ja, het, ja. Het, het, was niet, het is niet gelukt. We zijn in ieder geval druk bezig met volgende week, want volgende ja. week is uh, de historische Grand Prix inclusief parade om half acht. Ja, en daar wordt flink de... aan gewerkt. Ja. En het programma ja. heeft uh, Erik Wijs voorgelezen, of tenminste ja, uh, uh, verteld. Ja, ja. En het is echt heel erg druk. Ja, okay. Tegenover mij zit Klein Koper. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hadden het net even over jouw vorige optreden bij CFM. Toen zei ik, toen was ik nog maar een binky. Ja, klopt. Was ik <laughs> Dat is heel heel een Een jong gelegen. kereltje inderdaad. Zijn tijdje terug. Nou ja, toen was ja. je... Uh, uh, je bent een aantal keren Nederlands kampioen judo geweest. Zeker, zeker. Um, ben je daar uitgegroeid uit judo? Of judo je um... nog steeds?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 Dan kom je in het topsporttraject terecht van NSF en, ja, en OSC NSF. NSF zeker. En dan uh, is het dan doorstoten naar een Olympische Speler bijvoorbeeld? Um, ja, je gaat dan eigenlijk wel rood Rio. Je moet natuurlijk wel punten pakken en uh, blijven presteren. Je hebt ook andere concurrenten die dan op dat moment in, uh, op topsportcentrum Papendaal zitten. Mm -hmm. um, ja, het is hard trainen, hard werken, laten zien dat jij de beste bent. En uh, dan pas mm -hmm. kom je in zo'n traject ja, mm -hmm. tot Olympisch Spelen.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 Ja, ja dus, maar hoe zie ik dat voor me? Ik wil getraind worden, dan ja. meld ik me bij jou aan. Of ja, met mensen, groep. mensen komen bij mij terecht. Het kan voor personal training, het kan voor groepstrainingen zijn. En ja, op dat moment zit je eigenlijk, eigenlijk alleen aan mij vast. Je zit niet direct aan een sportschool vast. En wat, wat is een personal training?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 klopt en hoe meldt uh, iemand zich bij jou aan? Um, dat kan gewoon via www.kopersportadventures.nl of um, www.kopersportadventures.nl -adventure of dat kan ook gewoon via de Facebookpagina van mij en dat is ook uh, Klenkoper? Ja, dat is Klenkoper Koper of Kopersportadventures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 Neerzetten, dat dat zeker steeds meer gaat komen. Dat sport steeds meer een belangrijkere rol gaat worden in Zandvoort. Ja, dat plan dat, dat is niet van gisteren. Een wapendal aan zee. Ja. Maar, zie, zie jij daar wat in? Want in... Uh, ik zie er zeker wat in. Ja. Ja, je moet altijd dromen hebben. En, uh, je, <laughs> weet, je, weet, je weet het maar nooit, inderdaad.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 Ik, ik zie het wordt namelijk... wel gedaan, hoor. Ja? Ik heb wel Het wordt best nee, ik, wel gedaan. Nee, maar ja. ja. soms ja. Ja. als je ook ja. uh... zie ik het, het minimaal ja. gebruikt ja, Nee, soms ja. als je ook langsloopt, zie je ook toeristen ja. en alles uh, ja. dingetjes ja, ermee doen. Dus het, ja. wordt, uh, ja, het wordt gewaardeerd, denk ja. ik. Ja, dat is helemaal waar. Op, uh, op wat voor fronten kunnen, ze, kunnen mensen bij jou terecht? Uh, er zijn mensen die willen uh, meer conditie, er zijn mensen die willen ja, vet verbranden, uh, noem Afallen. maar op. Nou ja, ik zeg altijd, er zijn allerlei keuzes. Ik zeg altijd van uh, jong tot oud. Ik, heb, uh, ik begeleid ook um, kinderen. En ook kinderen in het vak van fitness, maar ook, ik geef ook judo clinics op kinderopvangcentrums. En dat doe ik uh, vanuit een ander bedrijf, Clinic Factory.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 Hey yeah. We zijn weer terug. Uh, we gaan het politiek onderwerp uh, aan. Er zitten twee heren uit de politiek hier: Ruud, Leo, Rob. Rob, sorry. Rob de Graaf en Leo Miserbeek. Ja, het begint nu al. Ben. Uh, het is. Het is uh, um,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 ...is het plan al het Leo Miesembeek-plan uh, geworden. Hè? Dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk, ja. maar de naam is bekend. <laughs> en uh, de bedoeling is ook bekend. En het werd breed politiek ja. gedragen. Iedereen was enthousiast. Iedereen zag dat zitten. Hè, er zijn een aantal voorbeelden, te doen, en daar zal Leo misschien op terugkomen... ...van evenementen die nu al op het Raadhuisplein zijn gekomen. Waarbij de bomen, ja, ik zal niet zeggen gedrocht zijn... ...maar echt in de weg stonden. En dat is zo jammer. Is het milieu? Jammer. Het milieu? Ja. milieu? Heeft dat met milieu te maken? Nee hoor. Nee. Nou, het, heeft, het heeft met fauna te maken. Je mag ja. niet zomaar een boom je mag niet... omgooien. Nou, ben, dat, dat is ook dan weer zoiets. Hè. Ik, ik heb nee. toevallig, toevallig heb ik een beetje geschiedenis hier in Zandvoort. En er zijn heel veel bomen gekapt. hoor. Als ik in de afgelopen veertien jaar kijk. En dan kijk ik even op het einde van de Zandvoortslaan. Uh, waar uh, de kroch staat. Daar zijn alle bomen recht aan. Houderslaan. Houderslaan. Dus laat die discussie over die bomen uh, de discussie zijn. Want uiteindelijk, als je dat plein wil uh, <laughs>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 Gesprekken zijn er geweest de waren, met ambtenaren, met ambtenaren ja, want wat zij wisten ook wel dat het voor 2017 18 een probleem zou zijn. En oktober zou de bouw starten, dus voor die tijd was het ook wel een probleem om die ijsbaan te realiseren. Toen is dat, wat Rob net vertelde, hebben we initiatief genomen, zelf maar het initiatief genomen om naar Theo toe te gaan. Van de Laan. En toen hebben ze duidelijk, duidelijk gezegd: van, uh, van ja oké, okay, uh, ik wil daar wel meewerken, maar ik ga wel in januari starten. Dus er moet wel voor volgend jaar. moet je duidelijk. wel gaan voorbereiden. Dat, dat is duidelijk. Maar, maar, maar, ik... maar die gemeente, in die periode dat die gemeente in de gaten had dat wij dat plan mee hadden opgelost, toen zijn ze een beetje met de voeten op tafel en de handen in de nek gaan zitten. Want ze hebben eigenlijk helemaal niks meer gedaan. En ja, dat, dat is eigenlijk uh, vreemd, want op een gegeven moment kwamen wij in januari, februari weer daarop terug.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 Waarom komt er dan geen raadsvoorstel? Ja, dat is een beetje in samenspraak gegaan met ook, ook met de organisatie. Van, uh, van Wat gaan we daarmee doen? Gaan we daarmee mee verder? Ja, en er werd aan gewerkt. Er werd, het idee was ingebracht. Er zou naar gekeken worden. Er, was, er waren plannen zouden er gemaakt worden. Ja, en achteraf blijkt dat ja, achteraf kan je zeggen van ja, dat had het misschien wel gedaan. Want dan had er een wel grote stok achter de deur gezeten. Maar ja, ja dus dat is een spreekwoord beetje... van achter een kijkje. Maar... Ja, daarom Eens. Ja. Je moet ja. en, en, toch naar voren kijken. Uh, ja. Ga je daar nou politieke druk op zetten?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 Die rotbomen. Nou, die gaan helemaal niet weg. Dus, ja, dat heeft, dat heeft helemaal geen zin. Het heeft geen, en dat wil ik echt benadrukken, want natuurlijk, iedereen op Facebook heeft het op dit moment. Het Gasthuisplein, zo gezellig, leuke kroeg daar. Brieven van eigenaresse van het, het wapen. Wel willen, het wil absoluut medewerking geven. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Het ligt, het ligt puur aan, aan de vierkante meters die jullie als, als, als eitman hebben. Ja, en de, de techniek. techniek. ook nog te maken. Dus. Ja. Nee, het is niet alleen maar uh, 100 vierkante maar, meter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 Uh, daarin staat bijvoorbeeld ook dat de grote klok dan twee richtingen wordt. Kan worden, dat, is, dat kan makkelijk, want die stoep ja. die is uh, ongeveer drie parkeerplaatsen. <laughs> uh, het verkeersplan wat je erbij schuift, dat ziet er gewoon goed uit. Het is nu recess. Is het niet handig om dat te agenderen bij de eerste raadsvergadering? Nou ja, wie Want, weet wat er nu het, gaat gebeuren. Het is een zandvoorts belangrijk item. Iedereen uh, uh, ligt, ligt plat over die ijsbaan. Iedereen vindt het geweldig. Het moet blijven bestaan. En volgens stokken het op... Maar uh, ja, wie weet wat er, wat er nu gaat gebeuren. We moeten nu... Nou, daar, wie, wie we, weet. Uh, ja, nou, GBZ-stelling. Het zou, het zou, een, het zou een, een, een item kunnen worden, zeker. Ja. Hoe Absoluut. denk je Rob daarover? Zelfde. Het kan natuurlijk niet, uh, niet het, is ondenk, als je, als je het is ondenkbaar hoort. dat zo'n ijsbaan er niet komt dit jaar. Maar als je al hoort dat het in, bij uh, 2017 is ingediend. Ja. Vervolgens gaat het in een paar laatjes. Nou, dat, dat gebeurt met meer dingen. Dat kan. Nu wordt die la opengetrokken. Ja. Ja. Dan kan je dus wel, ja, uh, je wel, wel aannemen kan, dat daar wat druk op komt te staan. Ja, ja, ja, nou ja maar dat is ook al een beetje de bedoeling en het effect van de actie die we nu ondernemen. Te doen. Ja. Omdat we denken van ja, we schieten niet op. Dus ja, we zullen ergens... Uh... Hoe denken de ondernemers erover?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 Ja, het. Als het de ijsbaan nou echt weg moet, zeg maar eigenlijk, komt hij dan ooit weer terug op een ander, andere plek? Op een nieuw plein? Nieuw plein. Op een nieuw plein zeker. Ja. Op het als, als, als de plannen zoals Leo zegt Het nieuwe Randijs. Nee, zoals, als, zoals, de, zoals de, leo, het Leo-Plein, om het maar even zo om te noemen. Ja, we, je weet het nooit. Nee, nee, nee Leo, nee, alle krediet. Nee, zonder gekheid. Maar, maar dan, dan kan de ijsbaan. Natuurlijk wordt die daar gerealiseerd. Ja. Het is niet zo dat wij nu zeggen van als kleine kinderen: van nou, nou krijgen we onze zin niet en nou bekijk het allemaal maar. Ja.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 Ja, uh, u komt uit Egypte heeft u dit, uh, nee. Hoe lang bent u al in Nederland? Uh, bijna 23 jaar. 23 jaar. Oh. Ja. <laughs> Heeft u meerdere horecazaken gehad of is dit de eerste? 23 jaar zitten door. Alleen de horeca. Alleen door. En waar, waar bent u begonnen? In uh, Amsterdam begonnen. Oké. Okay. Die ik ga zelf beginnen Amsterdam van 2006 tot met 2009 en dan beginnen ik ga zaak gehad in heiligdom mm -hmm. heiligdom ja van 2009 tot met 2012 ja, ja. en dan uh, ongeluk gehad met de auto vier jaar mag niet werken. Oké. Okay. Ik heb die Leeds gehad op mijn rok. En dan ik beginnen hier in Zandvoort vanaf in uh, mei, zeg maar. Leuk. Woont u in Zandvoort? Nee, ik woon in Lisse. In Lisse, oké. Okay. Ja. Uh, het restaurant was een, vroeger een, een, een Chinees-Indisch restaurant. Ja. Echt een bekend restaurant? Ja, het was een... een, een, een uh, 48 jaar oud. Een, een redelijk bekend uh, Zandvoorts uh, restaurant. Deze mensen wilden er hem, wilden hem mee ophouden. En, uh, u zag dat pand, u denkt, die, daar ga ik mee beginnen? Ja, ja. ja.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 uh, um, als je het een beetje gaat bekijken Dat de zeestraat eigenlijk de restaurantstraat Van Zandvoort is Ja dat klopt Heel veel uh, Als je van boven naar beneden kijkt ja. Dan uh, zijn er een stuk of vier, vijf uh, restaurants ja. Die zich allemaal profileren Um, ik ben langs Bella gelopen, nog een paar keer, en dan zie ik het uh, toch wel druk op het terras. Ja. Uh, niet alleen op het terras, binnen ook, gelukkig, gelukkig ja. maar. Uh, echt een mooi seizoen gehakt. Ja? Uh, Zeker de afgelopen weken. Uh. Ja, hele, vanaf beginnen tot nu altijd bij mij hier een goede druk. En uh, gelukkig maar, hele veel vaste klanten ook, dat is ook belangrijk bij mij. Ja. Ja. Nou, het is zeker belangrijk, want er een aantal, een aantal, uh, zijn natuurlijk zaken die, die puur op het seizoen zitten en dan zit je in de winter een, een soort van met niks, ja, dat, dus dat het is heel wil, belangrijk. Dat uh, ik wil niet. Maar, ik wil maar, ik wil ziet wil u dat niet. ook, dat er uh, zandvoortes komen? Ja, ja, dat is wel. Bijna iedere dag concurrent van Zandvoort, twee, drie dagen ja, ja. bij mij. Okay. Dat is ook echt belangrijk. Leuk. Het is een Italiaans restaurant. Argentinisch Italiaans restaurant. Allebei. Argentijns. Beide. Argentijns. Ja, ja. Argentijns. Dus je ja, kunt... Uh, ook... Echt heel uh, lekker vlees. kom echt uit Argentinië. Oh. 100% heel lekker vlees. Echt vers vlees. Ja, ja. Steaks. Steaks, steaks, steaks ja. ja. Van alles. Van alles. Koterebei. Ja. Biefsteak. Uh, ja, ja, steak, ja. uh, Alles is ja. echt Argentinisch ja. vlees. En Italiaans? En Italiaans. Uh, pizza's en uh, Pizza en ook, pasta en, ook. En, en salaten okay. Alles vers. Alles vers.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 uh, bent u ook bij de eerdere restaurants betrokken geweest? Nee, nee, nee, nee. Alleen ik woon in Lisse en ik ken ze dan. Oh, okay. Ik woon nu in drie jaar in Lissen oh, okay. en ik ken ze nu drie jaar. Oh, leuk. Ja, het hele gezin, de kindertjes en uh, okay. zijn vrouw. Ja. En ook al uh, een paar keer in, in Zandvoort in het restaurant ja, geweest? Zeker. Ja, zeker. Wat is het sterke punt van het restaurant? Uh, de steaks. De steaks. Ja, <laughs> en de sfeer. Het is gewoon ja, gezellig, het is gezellig, gemoedelijk en uh, ja, heel gastvrij. En het terras vind ik ook heel erg leuk. Het ziet er maar, heel erg ja, leuk ja, uit. Terras ja. Echt, maar, ja, dat is waar. Ja. Eerlijk zeggen de zandwoorden, de beste ja. straat van mijzelf, ja. die zijn straat een zandwoord. Ja. Ja. Dat is niet is alleen in de zomer, ja, ja, precies. Ja, langs. als je ja. komt met station, uh, trein, station, station ja. dan Lops. zie je. Ja, komt van de zee, het ze echte in... plek, een ja, goede plek, zeg maar. In ja. Woord. Ja. En niet alleen voor de zomer, dat is ook belangrijk. Ja. Niet alleen nee, nee, in de nee, in in winter, winter, wil je de meer deliveren? Misschien gaan doen. bezorgen? ook deliveren. Ja. Begin aan de... Probeeren. Misschien 15 of 1 oktober beginnen bezorgen, oh, okay. Ik ben bezig ook met Oké. Okay. Is dat direct bij u te bestellen of gaat het via iemand anders? Want ik hoor nogal wat dingen over, ja. Ja. over die tussenpersonen die 13% vragen voor het... Bezoek. Ja, kijk, met thuisbezorging kan wel heel veel... Klanten. Ja. Nee, maar het gaat vooral. rechtstreeks bij jou wordt het ja, ja, dat kan ook bij allebei. Ja. bij allebei. Okay. Bij thuis kan aan op de ja, lijn van. Ik kan, ik van, kan oh, dus uh, een ja. dus restaurant de be de Bella bellen en iets bestellen. Zeg kom over een langs en is klaar. Ja. Kan ook. Of u zegt tegen mij over tien minuten moet je het ophalen. Kan ook. Ja. Kan ook. de Restaurant Bella bellen. Bella Bella. bellen. Bella Bella. Kan ook op de 06 bellen. Kan ook op de thuisbezorg kan bellen. Dat kan bij allebei. En de naam Bella Bella is Italiaans.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 Uh, 24 uur, 7 dagen per week oh. Zit in de zaak. Ja, hij doet veel met, met zijn vrouw. Ja. En de kindertjes zijn nog... Uh, de oudste is nu 10 jaar, dus oh, ze zijn ja, ja, nog ja. te jong. De mogen ze ja. mo mo mo mo nog niet, de de nee, nee, nee, nee, <laughs> die niet Nee, nee, nee. kinderen niet. Ik werk altijd uh, zelf een uh, altijd uh, zittende restaurant. Bijna nooit vrij, zeg maar. Hij moet ook af en toe vrij nemen. Ja, maar ja, ja, ja, Het is nu het begin, dus hij moet ja, even. Ja, het is moet van alles op letten moet alles kijken Beginnen, dat is ook belangrijk. Dat is waar, ja. Ja, u heeft uh, jaren horeca-ervaring opgedaan in Amsterdam en in Hellegom. Uh, ja, precies. Hellegom, ook een klein dorp. Ja, niet zo echt klein. 28 maar leuk centrum, mensen. hoor. Leuk centrum. 28.000 28 mensen. Ja, ja. Oh, toch. Ja. Ja. ja. Best wel groot. Volgens mij groter dan... Ja, zo ja soms is er 17. Goed. Ik, ik, ik ja. rijd doorheen En denk van, nou, dat is een klein dorp, maar het is groter als je denkt. Nee, denk. ja, het is wel he, een dorp of wel een groter dorp. Ja, ja. En ook goede mensen. Ik heb wel... Drie, vier jaar gezet in Helgen, echt heel goed gedraaid. Alleen door een geloof dan een nee, stop van hem. Dan, dan moet je ervoor stoppen. Ja, dat ja. moet. Ja, ja. Ja. Dat mag niet werken van een Rivendatse Dan moet de zak verkopen. Oh, ja, dat is lastig. Ja, ja. Ja, maar, ja. maar goed, ja. in, uh, in de Zeestraat uh, bent u opnieuw begonnen met restaurant Italiaans en steekhuizen Bella. Um, elke dag open? Ja. Van, van af, vanaf? Vanaf? 12. Vanaf 12 tot 12. Vanaf 12 tot 12. 12, tot 12. Oh. En weekend vanaf 12 tot 2 als heb ik Oké. Okay. En, en de keuken is dan ook zo laat open? Nee, laat. <laughs> Wat is te lang? Ja. Tot een uur of tien. Tot een uur of twaalf. Tien, twaalf uur. Twaalf, twaalf? Twaalf? Ja. Oh. Okay. Voor, nou, voor mensen met de late trek die kunnen die dan. Die kunnen gestegen. Dat heen. kan bij mij altijd. Ja, dat kan altijd. Er zijn, zijn, zijn andere Die zijn om, om negen uur tien. uur zijn ze. Meestal gaat om tien uur de keuken dicht. Dus. Ja, kijk, bij mij is het hier anders dan ik ik zelf verstandig. ja, oké. Okay. Staat u zelf in de keuken trouwens? Af en toe in de koken, af en toe boven de zaal. Ja? Mistel in de zaal. Dan ja. Welkom bij de, de gast, heer, Ja, dat is ja. ook belangrijk. Oké, ja, ja. ja. En mijn vrouw ook is hier goed koken. Ja, echt waar? Ja, ook. Oh. Ja, lekker koken. Wie oh. staat dus, goed dus ook geleerd ook. Oké. Okay. <laughs> nou, de menukaart is, is, is, heeft ook een website waar men op kan kijken. Ja. En hoe heet die? Uh, Restaurant Bella. De restaurantbella.nl zou het dan Ja, kun je Facebook, Facebook, Ja, via uh, Facebook kun je al maken maar Ook in uh, ja. de pluel. Ja, hier ja. komt het prachtig kaartje. Ja. Het is uh, ja, www.restaurantbella.nl ja. En uh, telefoonnummer is er ook bij, 06 40 21 50 66. Dat klopt. En daar kan gewoon gebeld worden voor reserveringen. En, uh, kan ook alles. En ze hebben ook, ook een Facebook-site. Uh, kan ook ja. op Facebook. Facebook. Ook kan op Facebook. Ja, ja. En daar kun je ook reserveren, eventueel, of bestellen. Ja, kan ja. ook. Ja. Oké. Okay. Ja, via Facebook, op de Facebook. Kom, je, op, uh, kom je ook op, uh, ja, kom je op de ja. website. Ja, ja. Goed, nou... Uh, we gaan het zien bij restaurant Bella. We van wensen u heel ja, veel... bij heel ja, veel. Ja, we komen zeker een keer kijken. En ja, oh, ook leuk. eten natuurlijk. Ja, natuurlijk en uh, nou, als er wat is, nieuws of uh, de thuisbezorgdienst gaat uh, online, kom het dan, dan even vertellen bij ons. Dan bel ik u wel of belt u ons. Dan, ja. zien we, dan zien we u graag nog een keer terug. Welkom altijd. Hartstikke Dank u wel. bedankt. Uh, Dank u wel voor de tijd. Dank je wel. Dan, ook bedankt. Bedankt. dan moet ik gaan proberen om te staan. Ah, ah, ah, ah. Mm.